Nieuws van 8 uur. Er is door dooral met Het Erasmus Medisch Centrum is bezorgd over het hoge aantal sterfgevallen door hepatitis B en C, schrijft het AD. Jaarlijks overlijden in heel Nederland 500 mensen aan leverziekten die worden veroorzaakt door chronische hepatitis. Daarvan zijn er mogelijk 400 te voorkomen, zeggen onderzoekers van het Erasmus MC. Ze pleiten voor een snelle screening, opsporing en behandeling van potentiële virusdragers. Over de Merwedebrug bij Gorkum mogen voorlopig geen vrachtwagens meer rijden. Vorige week werd al besloten dat vrachtwagens van 60 ton en zwaarder niet meer over de brug mogen... omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zitten. Nu is dat uitgebreid naar al het vrachtverkeer. Het is de bedoeling dat de brug op de A27 binnen twee maanden wordt verstevigd. In het grondwater zitten vaak te veel bestrijdingsmiddelen, staat in een rapport van het RIVM. Onderzoekers keken naar 192 plaatsen waar drinkwater uit de grond wordt gehaald... In een kwart van de gevallen was de concentratie bestrijdingsmiddelen zorgwekkend hoog. Minister Schulz neemt daarom extra maatregelen. De RIVM benadrukt dat het water dat uit de kraan komt geen bestrijdingsmiddelen bevat. Voor de derde keer in drie dagen tijd is er in Amsterdam iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond laat op straat bij het Academisch Medisch Centrum. De man overleed ter plekke en de onbekende schutter ging er op de fiets vandoor en is niet gevonden. Afgelopen weekend waren er ook al twee liquidaties in Amsterdam. Volgens de politie waren die slachtoffers geen zware criminelen. Het Nederlands elftal heeft zijn WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met 1-0 verloren. Het enige doelpunt werd in de eerste helft gemaakt door Pogba. Doordat Zweden in dezelfde groep met 3-0 won van Bulgarije, staat Nederland nu derde met vier punten uit drie wedstrijden. Frankrijk en Zweden hebben allebei zeven punten. Het weer in het noorden, vrij veel bewolking en wat regen. Op andere plaatsen kan het mistig zijn. De loop van de dag ook op andere plaatsen af en toe wat regen. 10 tot 13 graden vandaag. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe wat zon. En dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is weer een drukke ochtendspits. Uh, dit zijn de langste files op dit moment. Op de A2 naar bosrichting Utrecht tussen Knopend Hintam en Waardenburg 13 kilometer. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ipenburg en Zoetewouden dorp 7 kilometer. Op de a 9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Kooienmeer en Uitgeest. 6 kilometer stilstaand verkeer. A8 Zaandam Amsterdam. Tussen Westzaan en Zaandijk West. 2 kilometer stilstaan. Door een ongeluk op de linkerrijstrook. A6 Lelystad Muiden. Bij Almerepoort. 5 kilometer file. Op de A10 Volendam de Nieuwe Meer. Bij Amsterdam Hemhavens. 2 kilometer file. A12 Arnhem Utrecht. Tussen Maasberg en Drie, eh, Driebergen. 3 kilometer. A15 Europoort. Richting Rotterdam. Tussen Hoogvliet en Rotterdam Rijsverbonden 11 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Ongeluk op de A15 Nijmegen, Gorkum tussen Ochten en Tiel West 6 kilometer file. A27 Breda-Gorkum, de Merwedebrug is zoals misschien bekend al afgesloten voor alle vrachtverkeer de komende tijd vanaf vanochtend. En vrachtverkeer moet voor beide richtingen omrijden via Waalwijk. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almerehout en Eemnes 10 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Rippel van ZFM. Turn the lights up, baby. Kom, kom, con poderme ver, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, Que te hace llorar, a mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres, con poderme ver, mujer que vas a wat je zegt. Wat je zegt, wat je zegt, wat je no Wat je zegt, wat te zegt, wat je zegt. Wat je zegt, wat je zegt, wat je Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar with one light on in one room. I know you're up when I get home with one small step upon the stair. I know your look when I get there if you are. TV GVM Text TV op kanaal 45 DMF Give me a second I, I need to get my story straight my friends are in the bathroom getting higher than the ump state my lover she is waiting for me just across the bar my seat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 Vertrekken zonder haar. De spook is zeven dagen in mijn mind. Dan gaan we nog gesprekken al die dagen over haar. Daar ben ik op een missie all the time. Oeh. Terwijl ik al die dagen kan genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. Oeh. Een vrouw van deze klasse kan ik nimmer laten gaan. En dat is dus nooit wat ik doe. Hey. Ik heb mijn mind gezet ze op haar. Oh. En wanneer niemand let op haar, ja. geef ze mijn stieke oh. oh, Geef mij een stieke massa.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 So high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off.